10 uur. Waterbouwmuut met het nws journaal. Het Britse Koninklijk Huis zegt te snappen dat prins Harry en zijn vrouw Meghan... een andere positie willen binnen de familie... maar noemt het in een verklaring een ingewikkelde zaak die tijd nodig heeft. Volgens Buckingham Palace zijn de gesprekken hierover met het stel nog in de beginfase. Eerder vanavond maakten Harry en Meghan bekend dat ze een stap terug willen doen in de koninklijke familie. Ze gaan hun tijd verdelen tussen Groot-Brittannië en Noord-Amerika, waar Meghan vandaan komt... en zeggen dat ze financieel onafhankelijk willen zijn. Op een bewaakte spoorwegovergang in Halen in Limburg is een automobilist omgekomen toen de auto werd gegrepen door een trein. De bijrijder raakte zwaar gewond. In de trein vielen geen gewonden. De passagiers zijn geëvacueerd. Waarom de auto op de spoorwegovergang stond is nog onduidelijk. Vanwege het ongeluk ligt het treinverkeer tussen Roermond en Weert stil. De minderjarige jongens die vorige maand in Drachten... de 16-jarige Roan zouden hebben neergestoken... blijven nog zeker een maand vastzitten. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Vanwege het incident roept de burgemeester van Drachten op... tot een landelijk messenverbod op straat. De Oscars worden in februari opnieuw zonder presentator uitgereikt. Net als vorig jaar wordt de ceremonie voor de belangrijkste filmprijzen... aan elkaar gepraat door verschillende beroemdheden. Wie dat zijn, is nog niet bekendgemaakt...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 Chao!